Uur. Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Nederland moet zijn best doen om 56 IS-kinderen... zo snel mogelijk terug te halen uit detentiekampen in Noord-Syrië. Dat is de uitspraak van de rechter in het kort geding... dat hun moeders hadden aangespannen. De omstandigheden in de kampen zijn volgens hun advocaten erbarmelijk. Nederland wil de vrouwen, wil de vrouwen niet ophalen... omdat ze er zelf voor hebben gekozen om naar IS-gebied te gaan. Ook vindt Nederland een terughaalactie te gevaarlijk... Als Syrië de kinderen alleen met hun moeders wil laten gaan... moet Nederland van de rechter ook de moeders terughalen. Honderden protesterende boeren in Haarlem... hebben bij het provinciehuis een petitie aangeboden. In een symbolische boodschap zeggen ze dat ze voortaan bij Friesland willen horen... omdat daar de stikstofregels zijn versoepeld. Bij het provinciehuis zijn zo'n 200 boeren uit heel Noord-Holland... De man die vanuit zijn auto vier vrouwen neerstak... is veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man van 24 uit Julianadorp is volgens de rechter schuldig aan poging tot moord. De man stak onder meer een jonge hardloopster in Egmond neer... en een jogger en een fietster in Castricum. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De steekincidenten zorgden voor grote onrust onder hardlopers in de regio Alkmaar... De man gaf als verklaring dat hij vaak speed gebruikte... vanwege zijn slechte jeugd. VVV Venlo heeft trainer Robert Maaskant ontslagen. Ook assistent-trainer Raymond Liebrechts vertrekt. VVV verloor dit seizoen 10 van de 13 duels... en staat in de Eredivisie op de voorlaatste plaats. Het ontslag van Maaskant volgt op de 6-1-nederlaag van VVV... afgelopen zaterdag op bezoek bij Heracles Almelo. Het weer bewolkt en vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Er staat ook vrij veel wind en het wordt een graad of zeven. Vanavond buien met aan zee hagel, onweer en windstoten. Ook morgen buien, soms ook zon en ook dan wordt het ongeveer zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Als eerste hoorde je de single van Maroon 5... en Memories, gevolgd door deze Where is the Love. Lekkere muziek uit de jaren 70 van uh, Delegation. Heer. Het is uh, tijd voor, uh, Roy. Ben je er klaar voor? het Of ben je er klaar mee? Of voor? Nee, nee, nee. Voor, voor. Normaal sta ik aan jouw kant natuurlijk. Dus ja. daarom is het extra moeilijk voor mij... om sidekick te zijn en dan nieuwtjes te gaan brengen. Even, even ga wennen. Uh, Neem het me niet kwalijk. Als heel goed. Gaat. Nou, <laughs> ik ben er blij mee. Ja. In ieder geval, Jan Lammers was... Uh, in ieder geval...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 Nee, ik zeg het verkeerd. Sinterklaas Spektakel om uh, kwart voor uh, drie er zal die plaatsvinden in de corporate hal. Dus uh, dat is ook weer leuk.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 I say I love you, foul the situation. Hey girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You did, you don't, Hold to the, the target. Blame Cupid, Cupid. You, you think you're smart? You you you stupid, stupid. You You did, you did De, de single van ABC en de Poison Arrow. Ja, Roy, we zeiden het aan het begin van dit programma al. We gaan vanmiddag kaarten weggeven voor de Christmas Fair op Bekenstein. Kan je er nog iets meer over vertellen? Wat houdt het in? Ja, de Christmas Fair in, in, in Bekenstein is een, een heel groot uh, evenement... die in ieder geval eind uh, november plaats uh, gaat uh, vinden. En um, ja, daar zijn allemaal leuke optredens uh, te, te zien...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 die uh, toen, uh, zeg maar, werd beëindigd vandaag.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 Oké, okay, nou het weer dus voor de komende dagen, hoor. Dat is juist hier bij ZFM. Dat was het weer. En uiteraard vind je ook het weerbericht weer terug op ons eigen CFM app. Dus download hem als je hem nog niet hebt. En dit is de nummer 2 uit de Euro Breakdown. Toonsten I, Dance Monkey and place them both in my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 En uh, komen we straks weer bij terug, Jan. Dankjewel voor dit moment. Ja, ah, oké, okay, tot straks. Oké, okay, tot, tot straks. Dat was uh, Jan van der Leden vanuit Marken. En hier is uh, Ed Sheeran. She got the brown thighs, long hair,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 Oh, I'm just your vibe. Yeah. A little crazy, but I'm just oh, your type You want the lips and the curves need the whips Ay, and the furs Ay, And the diamonds Ay, I prefer In my cousin his Ay, and hers, ayy You want the little on margarita Margarita I think the egg got a little jungle fever, ayy Ay. You want more, more than Sign for boring. boring. Legs up and sung out, Michael Jordan, uh, uh. Go exploring Sign for it it up in if every pouring Yeah, kiss me like you need me Rub me like a genie Pull up to my spot Bikini cause you gotta see me, never leave me You got a girl that could finally do it all Drop an album, drop a baby, but I never drop so it I'm I? push up for me and sweat, darling oh, So nah, I'm gonna nah, put nah. my time in oh, won't stop, stop until, until the angels sing Jump nah, in the Wil jij de 40 beste plaats van Europa horen? Dat kan vanavond weer tussen 7 en 9 na Entertainment Field. Dan hebben we de Euro Breakdown met Mike Bule. Deze plaats staat daar daarin vast geen zeker ook genoteerd. Ed Sheeran was dat. In South of the Border, samen met Camilla Cabello en Cardi B. Vanmorgen hoorde het al bij Goedemorgen, Salvoort, onze collega's. Het Ondernemerschala gaat er weer aankomen. Ja, zeker weten.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 Vul het bij jou in. En nou weet ik niet helemaal goed bij wie het ook weer ingeleverd is. Volgens mij worden. bij de Bruna. Bij de Dag, Bruna? Daar gaan we dan wel vanuit. In ieder geval bij de Bruna kan het dan ingeleverd worden. Dus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 hebben we hier in Zandvoort prachtig najaarsweer. Maar maandag gaat het even helemaal fout. Hè? Dan hebben we hebben geen no rain, dan hebben we gewoon regen. Een regenachtige maandag, aankomende maandag. Maar morgen nog even lekker genieten van het heerlijke najaarsweer hier in Zandvoort. We gaan weer naar Marken toe, naar Jan van der Leden. De wedstrijd, hoe gaat het daar, Jan? Um, we zijn ietsje, ietsje sterker, maar ook hier in de zware regenbui, harde wind,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 Momenteel uh, momenteel vrij traf voor ons, maar we zijn iets sterker en er is niet zo heel veel uh, aan de hand verder. Oké, okay, nou uh, zometeen, ja? Geen, geen moeilijke momenten voor ons doelgevoizen. En ja, dat marker dat speelt er tegen de wind in, maar zonder een echte verhaal achter een uh, Het is Gewoon proberen een lange bal te geven en kijken of er uh, goed in neerkomt.